Yeah, my Op het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij ontschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En wat doet hij eigenlijk? Hij begint met een aantal zintuigen op te noemen. En die kennen we allemaal, hè? We kennen allemaal, we hebben vijf zintuigen. Het gehoor, en er staat erbij, het geloof is uit het gehoor. Zien, dat uw licht zo schijnen op de mensen, zegt je ...voelen, ik zal in mijn na voelen, zegt Jarek. ...ruiken, want wij zijn van God een aangename geur van Christus... ...en proeven hoe en ziet dat Jarek goed is Psalm 83. En je ziet aan dat door heel de Bijbel heen de zintuigen gebruikt worden. Want Jarek heeft niet voor niets geschapen. Die zintuigen zijn er, omdat we ons zullen beseffen... ...dat we uit hen leven. En dat doen we met ons hele lichaam en alles wat we zijn... Er zijn zelfs mensen die hebben zesde zintuigen. Ik wordt heel vaak gesproken En ergens begrijp dat ook wel. Er zijn bepaalde dingen. En als je iemand ziet of zo, als een lichtstraal, dan merk je al bepaalde dingen en dan zeg je: oh, dan moet je er uit de bunt bij En het heeft niks met het gehoor te maken, het ook niet helemaal met zien. Omdat het meer iets is als ja, een soort intuïtie, dat is een soort, soort zesde zintuigen. Het is heel grappig dat Johannes begint met de zintuigen. Het woord des levens hebben wij dat dus gemerkt. Met onze zintuigen hebben wij dus iets aan schouw, zegt hij, en zelfs onze handen getast van het woord des levens. Want, zegt hij, het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En het verpant is dat Johannes die herhaalt zich, soms dus twee en drie keer toe, dat hij opnieuw zegt wat hij al eerder gezegd heeft. Wat wij gezien en gehoord hebben, zegt hij, verkondigen wij, omdat u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus de Messias. Heel verpant dat hij dus een koppeling maakt met de zintuigen en daarmee een connectie maakt met de gemeenschap die we hebben. Met elkaar, waar zegt hij? Door ons ook met de vader en met zijn zoon. Dat is niet apart. Je leeft niet helemaal apart. Het is niet zo dat je zegt van ja, ik ga een gemeenschap hebben ja, helemaal alleen. Dat kan niet. Je kunt geen gemeenschap hebben helemaal in je eentje. Dan gaat het fout. Je moet bij elkaar zijn en je moet elkaar opschermen. Weet je staat ook in het woordje? Scherp elkaar op. En anders gaat het fout. Het staat zelfs zo scherp, zelfs dat dat mannen elkaar opscherpen, zoals twee zwaarden elkaar opscherpen. En dat is het als je zwaarden langs elkaar heen haalt, je ziet er vaak een korpdoende heeft van zo'n scherpere, en dan scherp je zijn messen mee. En als je dat niet doet, dan wordt het rot, dan snijdt het niet meer. En dat is eigenlijk ook als je niet opgescherpt wordt door anderen, dan snij je niet meer, dan ben je rot, dan werkt het gewoon niet meer. En deze dingen schrijven hij u, zegt de Johannes, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dus je moet je eigenlijk dat goed realiseren. Je moet echt ook erbij stilstaan. En het verpante is, dat lees je ook in de Sidoor, dat doen de joden ook. Die zijn dat gewend. Van kinds af aan worden ze opgevoed. om moet luisteren, als je wat eet, als je wat doet. En het maakt niet uit wat, heeft, zelfs het toilet gaan, overal wordt hij bijgehaald en wordt hij van Ik vind dat... Zo ontroerend en een beetje serieus. Want als wij dat voor de eerste keer horen, dan denk je: eerst vond ik het een beetje raar. wel, ja, dat is normaal, dat zijn ook de normale dingen van je lichaam. Dan ga ik erop uh, nadenken. Ja, als het niet werkt. Nou, dan wil je wel meer hoor. Dan wil je echt wel binnen Als iets niet werkt in je lichaam en het gaat fout, dan heb je hem echt keihard nodig. En, en dan denk ik: van het is een hele mooi iets om als het allemaal goed werkt, van hem dan ook elke dag bij, bij te betrekken. Van, ja, hier, Dank u wel dat u ons zo beschapen heeft en dat u deze dingen ook gewoon door laat gaan. En daar word ik blij van. En dan snap je dat als je zin goed gebruikt, dat daardoor ook de blijdschap voorkomen wordt. Zeker in relatie met de vader en met de zoon. En dit is de boodschap, zegt hij, die we van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dus het is geen boodschap die Hij zelf verzonnen heeft, maar het is een boodschap die hij doorgeeft van hen aan ons. En hij zegt dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Dus het bestaat niet dat er duisternis is in God. Wat zegt hij? God is licht en in God is er geen duisternis. We hebben daar een hele mooie tekst voor eigenlijk. Ik heb hier een kaarsje. Je hebt hier een verre lamp. Als je dat kaarsje achter die lamp zet, in het licht, je ziet het niet. Je ziet geen vlak licht of zo. Licht in licht zie je niet. Dus in licht is geen duisternis. Het is ook heel leuk om het thuis te proberen. Je zet gewoon een hele sterke lamp op een witte muur. En je pakt het op de lucifer en zegt: chemische je ziet het niet. In het licht verdwijnt dat gewoon. En als wij zeggen dat wij gemeenschap met Jezus hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen we de waarheid niet. Het is een hele sterke. Wij doen de waarheid niet. Je moet niet zeggen van we zeggen de waarheid niet. Nee, wij doen de waarheid niet. Want het gaat over het wandelen met Hem en dat doe je in gemeenschap met Hem. Het bestaat niet dat je in Hem wandelt en geen gemeenschap gemeenschappen hebben. Dus als wij in de landen, als wij toch dingen doen die niet kloppen met wat Hij van ons vraagt, wat ja, wij zegt, ja, is een Torah, en ja, is heel Bijbel, dan is het heel simpel, dan liegen wij, zegt Johannes, en wij doen de waarheid niet. Dus daar is hij heel klik en klaar over. Ja, dan moet je nog verder zeggen. Dus het is een hele duidelijke boodschap. Maar, als we in het licht wandelen, dus als we echt met hem wandelen in het licht, zoals Hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Want als we met z'n allen in het licht wandelen, dan is er ook geen duisternis. Ook niet om ons heen, dan is er gewoon geen duisternis, dan ben je gewoon licht. En het bloed van Jezus en Messias zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. In het licht van achterin. We komen er straks ook nog helemaal terug. Je ligt er echt achter je. Want die zonde die draagt je niet meer met je mee. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben gedaan, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Wij mannen hebben daar een probleem met onze ogen. Totdat we dus tot verandering komen. En dat meen ik serieus. Totdat we tot verandering komen en je wordt een nieuw schepsel. Ik was ook zo. Je wordt een nieuw schepsel en je hebt er geen last meer van. Het is over, het is weg. En dat is zo wonderlijk. En dat is eigenlijk wat hij zegt: van je wandelt in het licht, je wandelt niet meer in de duisternis. Maar het zou dwaas zijn om te zeggen: Van heb ik nooit gedaan? Dat heb ik nooit gedaan? Nee, zo was ik niet. En dat hoor ontzettend veel. Van mensen die ontkennen wat er voorheen is gebeurd en niet voor willen komen en zeggen: Nee, zo was ik niet. Ik was gewoon een familiehoekse vrouw. Hij ik altijd zonder in zijn weg gewandeld. ik heb nooit dat fout gedaan en ik ben zo aardig in zijn koning uit te komen. Dat is niet zoals de buitenkoper zegt. En hij zegt, wij misleiden onszelf en de waarheid is niet in ons. Als we onze zonden beleiden, hij is getrouw. Hij is vaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van al ongerechtigheid. En het mooie is, als hij ons reinigt... Ja, dan zit er ook geen spatje onreinigheid meer op. Dan ben je echt schoon. Ja, je, ja, je wordt zo dik als sneeuw. Hè? En als je een pasgevallen sneeuw ziet, ik vind dat bijvoorbeeld altijd zo ontzettend geweldig. Van, zeker toen wij aan het verbouwen waren, het eerste huisje. We hadden een tuin, ja, alles lag in de tuin, materiaal lag in de tuin. Het was eigenlijk echt een puinhoop. En de eerste winter, het ging ineens sneeuwen en we hadden net zo'n mooie tuin als alle anderen in de buurt. Ja. <laughs> en hadden niet geloof ik, ze moest ze hadden net ja. zo'n mooie tuin als de rest in de buurt. En zo is het dus in zijn koninkrijk. het was zo pittig als sneeuw. Nou, op een gegeven moment gaat de sneeuw weg en helaas komt het die toch weer rond te vijf, nemen, he? He? Maar het was toch eventjes... Het was heel mooi, op een gegeven moment werd ons eerste kind geboren En uh, die is thuis geboren. Dus de dokter, die bleef te wachten en misschien kon ook een beetje rond. Kijk ze in de tuin en zei, oh, zeggen, daar moet je nog wat aan doen. Ja, ik zeg willen daar een rotstuin op maken. Nou ja, zegt alleen de Als wij zeggen dat wij niet gezond hebben, dus hij haalt het weer. Maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Dus als we dat ontkennen, dan is het niet iets dat wij alleen maar niet over onszelf. Maar het erg is dat wij jaren tot leugenaar maken. Wij trekken jaren in onze zonde. En dat is iets verschrikkelijks. we maakt hem eigenlijk deelgenoot van onze zonde. En dat mag niet. Je mag hem niet betrekken bij jouw verkeerde wand. En hij zegt ook, en dat is zijn, woord is niet in ons. Dat kan niet. Als je iets tegen Yahweh zegt, en hem ontkent, dan kan het niet zo zijn dat jij zegt, ja, maar ik spreek namens Hem. Hoor. Ik spreek echt namens Hem. Ja, vergeet het maar. Dat is niet zo. Het gaat echt tegen het woord in. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, omdat u niet zondigt. Nou, dat is ook wat. Omdat u niet zondigt. En hij zegt, heer, je mag niet zondigen. Maar, met één uitzondering. Als iemand zonde heeft, hebben we hebben een voorspraak bij de vader. Die de een beschermdsterechtvaart. Want hij was zonder zonde. En daarom kon hij ook als volmaakt offer bij God komen. En zei, ik betaal voor die zonde. Hij was de enige, en hij zal altijd de enige blijven, want er is tot heden niemand die hem heeft weten in en dat kan ook niet. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Wij komen uit een hele strenge Booskerk in het gebied, en toen wij met de gemeente zaten wat een heel zwaar gebrek had, altijd. En uh, wij zaten in een ja, best wel hele zware kerk op. En was dit altijd een probleem? Want Yeshua was alleen maar gekomen voor degene die God uitverkoren had. Ja, en aangezien je niet bij hem op de lijst kijken, weet je nooit, zijn er namen bij mij? Dat was voor heel veel mensen, als het de aanleiding van het feit dat het niet uit. dan kan ik nog losleven en alles wat ik doe, als mijn naam er toch op staat, dan kom ik er toch wel. Maar ook voor een hele grote groep mensen. Was het ja, iets verschrikkelijks? Die hebben dus heel nauw in zijn leven geleefd. Want ja, stel je voor dat je namelijk opstaat, er mooi op staat, dan hoor je op de leven zo. Hele rare moest het. Ons net maar preeken, jongeman nog. En wij hadden drie keer gekregen. En die kwam dus twee weken En dan s'avonds zou hij dan in een nou, andere gemeente spreken. En dus morgens spreekt hij ook over dit. En hij zegt dus: is het pleeg, is enthousiast. Zegt hij tegen heel de hele kerk: de genade van God is zo groot. dat de hele kerk, iedereen die hier aanwezig is, tot geloof kan komen. Zo groot is de genade van God. Nou, wij waren echt. Zo, wat krijg je nou zeg? Is dat echt waar? Nou, wij waren echt. Wij waren heel enthousiast. We zijn, we gaan vanmiddag weer terug. We gaan luisteren naar die We komen steeds komen we weer in de kerk bleek dus dat die man zitten, een had een verzettelijke had van de kerkraad. Ja. En hij begint en hij zegt, voordat ik verder ga, zeggen, ik moet een bekentenis doen. Hij zei, ik ben uh, toegesproken door de kerkraad, ik had dit niet mogen zeggen. Maar! En zo bespakt hij echt, hij ja, is serieus. Hij draait zich om naar de kerkraad, hij had dus een paar banken zo, hij draait zich om zo recht naar de kerkraad, hij zegt ik heb het ook gezegd. Ik had moeten zeggen, de genade is zo groot dat het heel de wereld kan gered worden. En dat neem ik nooit meer terug. Nou, het was geweldig. waar. Dus iedereen die was. Ja, alleen dat geluid al Heeft wat echt. Maar wat gebeurt er? Nou, de kerk heeft niks te kunnen zeggen. Het was gewoon. Het was net een godspraak. Dat had zo'n machtige invloed. Dat was onbekend. Voor ons, dat heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Het is toch anders dan dat er dus verteld wordt. En blijkbaar zijn er ook dominees die er dus echt anders over denken. En die echt geloven dat er een grotere genade is als wat ons altijd voorgehouden is. Uh, dat was ook echt wel een van de. Ja, wij waren aan het studeren, want het was echt wel een enorme aansporing om dus verder te gaan. En blij was het nu uit te breiden, zeg maar. Dat iemand zo uit zijn eigen stappen dus een beschuldiging krijgt. En dan echt, hij, hij zal best aangedaan zijn geweest, geloof ik zeker. En dan de smiddag zo zoveel uitgetild wordt door ja. God en dan de waarheid zegt, en dan de zegt van moestuister, sorry, al ontslaan je me maar, ik hou het nooit meer terug. Nou, dat is, ja, dat is nee, dat is, dat kan alleen maar God doen. Niet. Maar die dingen maken indruk, omdat iemand echt door God opgetild wordt, dat maakt indruk. En hierdoor, zegt Johannes, dus weten wij, dat we hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En dat deed die dominee ook. Hij stond er in de naam van God. En het kon niet zo zijn dat hij zei: Nee, nee, nee, nee. Die genade is maar zo beperkt, is maar zo klein. Ja, dus wat de vraag vinden bij past. Nee, gelukkig. Als je zijn gebod in acht neemt, dan weet je dat je hem kent. Want dat is één op één. Dat kan niet zonder. Johannes 15, vers 2, je zegt: Ik ben mijn vrienden. En dat wordt het gestopt. Van de week ook weer. Een discussie met iemand. Je zegt zeg dat gewoon. Die zegt, je zegt: Een punt. En dat ben ik ook. Als hij zegt: Ik ben mijn vriend, dan ja, zeg Er staat geen punt, er staat een komma. Nee, dat is niet waar. Er staat gewoon een punt, dat ben ik zeker. Hij vertelt me gezegd. Ik Sorry. Ik zeg: ik het erbij pakken? Ik zeg: Er staat echt een komma. Ik zeg: Er staat er dat achter. Er staat bij als je doet wat ik je gebied. Ik noem u niet met mijn dienaar, want een dienaar weet niet wat ze hier doet, maar ik heb mijn vrienden genoemd. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. En dat heet ik over de Torah. En eigenlijk de hele ten nacht. Want hij noemt de hele ten nacht, noemt hij Torah. En dan de woorden: als je teruggaat en je zegt van, ik noem maar mijn vrienden. Alleen maar als je de geboden van jou hebt. Dat is dus voorwaardelijk. Met andere woorden, als je dat niet doet, dan ben je niet mijn vriend. Dan ben je gewoon niet mijn vriend. Dat kan niet. Het kan niet dat je mijn vrienden bent, en dan niet doet wat ik doe en wat ik tot wat ik mijn leven voor gegeven heb zelfs. En dat zegt je, Sjumah. Ik heb mijn leven gegeven voor de Torah. En dan zou die Torah niet meer gelden. Dan zou ineens alles over zijn. En dan zou mijn vader zeggen: Joh, leef het dan nou maar los. Want mijn zoon heeft de kostbaarste gegeven wat ooit iemand kon geven, dus het maakt nog niet meer uit. Nou, dat zou zoiets verschrikkelijk zijn. En dat zegt Paulus ook niet. En zegt Paulus is ook constant in het Zou hij dan zonder dat de genade te groter wordt? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat kan niet. Wie zegt: Ik ken hem, en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. Zegt Johannes. anders. Het is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. Het kan niet zo zijn. Dus het bestaat niet, om dat even door te trekken, dat is heel vervelend. Maar het bestaat niet dat iemand zegt, oh, ik hou de zondag. En ik ken hem. Ik, ken hem. ik leef uit hem. Oh ja? En wat zeg je dan elke zondag? Ja, gedeelde zaterdag. Ja, dat zeg ik. Ja, dat klopt. Maar de zaterdag is vooral, dat is nou zondag. Ik zeg, oh, waar staat het dan? Soep eens op in de baan. Zoek het woordje zondag is ook in de Bijbel, het komt helemaal niet voor in de Bijbel. Want ik heb er heel veel moeite mee. En ik weet, er zijn heel veel oprechte mensen, er zijn heel veel oprechte mensen en heel oprecht in het geloof. Er zijn heel veel mensen die zijn meegesleurd, zijn eigenlijk Ze zijn helemaal gehessenstoeld en ik geloof dat die ook genade krijgen, is degene die het leren, dat is een ander verhaal, omdat die het weten, elke dominee, elke die een beetje gaat studeren in de Bijbel en in de context van deze, die kan er niet onderuit dat de Sabbath nog steeds zijn dag is. Daar kun je niet onderuit. Sterker nog, daar kwam mij achter dat in 2002 de vrijgemaakte kerk een onderzoek heeft gedaan, die heeft twintig dominees twee jaar apart gezet om dat te onderzoeken. Dus echt van, is daar ook Sabbath of is dat zondag? En het kwam omdat één dominee dat had onderzocht en die had gezegd in zijn preek, sorry mensen. Ik ben achterkomen nog dus de is een dag. Dus we zitten nu gewoon op, op een werkdag. We zitten daar bij, bij elkaar. We zaten in de kerk, net een man die was diezelfde week zijn baan gedaan Omdat hij niet op de zondag wilde werken. Nou, die was woedend. Ging naar de dienst aan de dominee. Sprek de dominee aan. Hij zei: Dat kan niet. Ik ben mijn baan en Jullie hebben altijd gezegd: Het was de zondag. En nou zeg ik tegen ja, mijn baas: want Ik kom niet op de Ik wil ontslagen. Omdat ik werk. Werd. en dan ga je nou zeggen. Dat ik er zet, dat het fout heb, dat dat niet waar is, dat het nou eens een andere dag is, dat kan ik niet. Dat neem ik niet. Hij zegt, ik wil dit je dat terugdek, ik wil dat volgende zondag, dan ga je maar zelf op de kans op. Sorry, ik heb maar het vergist, maar het is niet zo. Ja, sorry, mag ik ga niet? En nou, dan ga ik naar de kerk Ik niet, Dus hij is naar de kerk gaan, en dus ik klacht in het niet. De heeft is serieus gaan kijken, en die zegt, uh, ja, twijfel dus ik, zo, doe ik het, is zo, het, is het uh, hier, het bestuur wordt ik Ga zelf studeren. Ja. In het mijn te klopen, gaan studeren. Hebben ze het gedaan? En ze komen allemaal tot de conclusie: ja, het is nog steeds Het is dwaas. We naar de zon het is nog steeds Hebben ze verteld in die man, die man zei: ik stond niet. Dus die is echt zo rijtje gegaan, naar de klassis, dat is naar de synode gegaan, uiteindelijk naar, naar de generale synode van de vrijgemaakte kerk daar is binnengekomen. En ze wisten er geen weg mee. Wat moeten we hier nou mee? Toen hebben ze dus 20 dominees, twee jaar laten nou, serteren van mensen. Hoe zit het nou? Hier moeten we echt voor eens en voor altijd een antwoord op geven. Dus zo'n dit document, echt waar, een paar honderd En de eindconclusie is: het is de zondag. Op zaterdag. Maar nou, hij heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht om toch op de zondag te blijven. Hier in Nederland. Waarin? Het is nog niet de is nog steeds zelfs zijn dag. Er kunnen natuurlijk weer uit de omstandigheden zijn, misschien, maar neem die weg. Dat zijn dag bij gewoon de sabbadag. Wat de mensen op gezin en wat voor ook. Voorheen op gezond worden. Het dus verpanten was eigenlijk van, wij hadden op een gegeven moment zaterdag nog in de kerk. En eh, wij waren overgestapt naar de We Hele gesprekken met de kerkraad en de dominee. En ik kon dus dit tegen. Dus ik krijg dat document in handen. En ik wist het niet. En dat meen ik serieus. Dus wij zijn gesprek met de kerk aan de, de dominee en ik zeg in de dominee, luister. luisteren. Jij hebt het gekregen. Je hebt het in je studeerkamer gelegd. Wel nee. aan de kerk aan doen zo raar, man. Dan had hij dat gedeeld met ons. Dit is zo belangrijk. Dan had hij dat gedeeld met ons in 2003. Ik zeg, vaat ook. Vaat ook. Nee, dat gaan we niet doen, want dat heeft hij niet. Ik zeg, vaat Hij zit hierbij, vaat ook. Nee, hij heeft het niet aan de onze deel, dus hij heeft het niet. Ik zei, dat ga ik doen. En eerlijk, ik wist het niet hoor, maar ik wist het wel. Dat is een hele rare situatie, ik kon het niet weten en toch wist ik het. Ik zei, het heb jij een stuk Ja, ik heb het. achteraf dat elke dominee, en elke voorgangende, die krijgt dan automatisch elk belangrijke besluit, van ongeacht welke synode, wordt verbindt met alle dominees van alle denominaties. Dus het wordt allemaal gedeeld onderdeel. Dus elke dood, dus vanaf dat moment was ik zo boos en ik vertrouwde, ze weten het allemaal. Ja. Ze hebben het allemaal gekregen, ze hebben allemaal een conclusie kunnen lezen. Van het Is-Sabbat, dat zijn twintig boeren die dat onderzocht hebben, nauwkeurig twee jaar lang. Doen. En ze zeggen: het heeft voor ons en de heren heeft goed gedacht om bij de zondag te gaan. Maar Heer, hij is ha, ha, ha, ha, ha. Ze hebben het over hun eigen feest. Ja, ze zijn aan elkaar gezeten, en hun eigen feest, en met elkaar, hebben ze gedacht, die was saamhor, en die saamhor, is naar de geest vijf. Dus ze hebben gewoon een hele dagen maar dat kan niet. Als je gaat tegen Gods woord, dat betekent ze ze het zelf onderzocht. Dat is onbestelbaar. Maar goed. In ieder geval, ik heb dus heel veel moeite met, met de dominees, omdat ze weten dat het anders is. En toch constant in die blijven en blijven prediken. En het verpante is, het staat nog een beetje in het woord, Yeshua zegt het zelfs. En ja, dat past er. Iemand een van de geboden niet doet, sterker nog, zegt hij, het aan anderen leert om het niet te doen, dan zal hij een zeer kleine plaats in het project in doen. Dus ik had het met die man over, ik zei: maar luister, de dominees en de voorgangers die dit leren, ik zeg: er worden de putjes scheppers in het Koninkrijk. Waar je nou tegenop kijkt en denkt dat ze de gaan brengen, ik zeg: dat worden de laagste van de laagste in het Koninkrijk van God. Dat zeg ik niet, maar dat staat in het woord. Het is niet anders. Dus ze worden er niet buiten gezet, het is niet zo dat ze dan, nee, maar ze krijgen een hele lage rol, de laagste plaats in het Koninkrijk. En ik vind het zo triest. Dat zijn de mensen waar iedereen zeg maar, als half gewoon naar gekeken heeft, en nagelopen heeft. En ze komen er op een moment achter. Het waren leugenaars. Ze hebben niet gedaan wat God gezegd Ik zei tegen die man: Als je zomaar terugkomt terugkomt, ik zeg: Jullie zullen zoveel verdriet hebben. Ik zeg: Wat staat ook in het woord? Het staat al voorspeld. Ik zeg: Het is ongekend. Maar je denkt dat die Joden verdriet hebben. En die hebben ook verdriet. Ik zeg: Van jullie. Ja, dat zal bijna hetzelfde zijn. Ik zeg want jullie hebben gedacht dat je hem volde in alles. De Meest verpanden zijn, vind ik dat jullie niet luisteren naar wat je zegt. zegt, Ben vol van de woorden van Paulus. En eigenlijk heb ik het idee dat jullie verwachten dat Paulus terugkomt en dat je dat ook hoort. Jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd in de terugkomst van je Want jullie doen de woorden van je helemaal niet. Sterker nog, al zijn woorden maken ongedaan en die maken klein en die verboezelen je. Verboezel je. En dan gaat een interpretatie geven van Paulus' woorden, wat naar jouw idee past, daar verlang je naar. Maar dat gaat niet gebeuren. Je hebt Paulus verkeerd begrepen en je doet de woorden van je zin, doe je niet. Dat betekent dat er een totaal ander iemand zal komen als wat jullie verwacht hebben. En ik verwacht dat heel veel christenen zullen zeggen: daar wil ik niks mee te maken hebben. Wat een jood doen man. Dan Wij willen niet dat een jood over ons gaat regeren hoor. Dat willen ze niet. Het is heel duidelijk: als je ze zegt: Ik ken Hem en Zijn verboden niet in acht nemen, is een leuke nazi, trouwens. En in Hem is de waarheid niet. En je kunt niet zeggen: ja, Ik heb ook zoveel ontmoeten met de Christelijke Partij nog meegegeven. Ja, hoe kun je dat nou toch meegeven en mee verantwoordelijkheid nemen voor abortus en voor euthanasie? Moet je dan zeggen: van ja, maar dankzij ons, en het is gebeurd in het verleden, hebben ze wat minder geloofd, hebben ze wat minder abortus gepleegd, wat minder uit de zee in ruil voor koopzondag. Nou, het moet een gruwel zijn voor jaren. Het is niet zijn dag, dus voor een afgodsdag ga je het leven inruimen. Je, je zit het leven te verkwanselen in ruil voor een afgodsdag. Nou, ik vind het onvoorstelbaar. Maar je zegt in Matthäus 5, vers 3, de Schumann antwoordde en zei tegen hem: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? Ja. En de zondag is de overlevering, mensen, niets anders. Ja. Het is de overlevering van de paus en van de keizer. En zo, echt door uw overlevering, het gebod van God krachteloos gemaakt. Ik had een heel gesprek met die dominee, maar als je hem echt overtuigd dat de zondag is geworden, wat wil je dan nu zien? Natuurlijk dus wil ik nu zien, Ik Je dat voor de voorlezen? Want hij las altijd de wet voor me en voor, de voor de voorlezen. voorlezen. denkt Gedenkte zondag, met dat niet meer doen, met dat zeggen, gedenkte zondag. Dat ga je niet heiligen. Hij kijkt me verbaasd. En hij wordt boos. Hoor. En boos. Ben jij gek of zo? Zit? Hij zegt, ik mag er niet veranderen. Juist. Zei hij. Juist. Je kan zo niet met jouw je praten. Je maakt je ingeluisterd. Ik zeg, nee joh. Want ja, de dat was er ook bij. was een heel pijnlijk verhaal. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, is in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En dat is best een probleem af en toe. Want ik ben best boos op die donderdag, dat mag ik best weten. Ik ben echt verontwaardigd. Dus ik vind het zo erg dat die mensen bij het begin van de dienst zeggen, ik sta hier namens God. En toch de woorden van God verdraaien en heel die mensen mee slepen in het doen van het dingen van een afgod. Nee, zegt de dominee, want Constantijn, die was tot geloof gekomen. Constantijn heeft een liefde. Voor Yeshua heeft hij het gezet op de zondag. Dat is echt waar, joh. Ik had al verwacht dat hij zo zou zeggen, ik heb die wet opgezocht. die Constantijn ingesteld. Ik zal het eens voorlezen. Die wet staat, en je kunt het zo, Naast het portretprogramma van de SGP en van de CNURE. Dat op de zondag de winkels en alle handel gestopt worden door de magistraten in de dorpen en in de steden. Maar er staat een zinnetje achter. Ter ere van de zon. En niks ter ere van Yeshua of ter ere van wat. Nee, ze de ter ere van de zon. De zon is de baal als de grootste vijand van God. Het is verschrikkelijk. Hierdoor weten wij, als wij zijn woord in acht nemen, hierdoor weten wij dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Het kan niet anders. En Yeshua heeft altijd op de Sabbat gewandeld. En als het verpandde is, dan zegt de toon: Maar joh, hij heeft zelf de Sabbath afgeschaft. Je zegt waar, ja, Yeshua, wie zegt dat zelf, dat staat gewoon geschreven. Vra heb je leg er af in een bagaard. En hij leest voor en zegt, op een gegeven moment heeft hij dus een stukje op de salaf, omdat iemand geneest op de salaf en dan zegt zeg hij, en zo is hij ook Heer van de salaf. En daarmee is hij dus de hij afgeschreven. Ik zeg, sorry, even opnieuw. Nou, hij zegt, heel simpel. Hij zegt, hij geneest op de salad en hij zegt, en zo ben ik ook Heer van de salad. En, en daarmee heeft hij de salaf afgeschreven. Ik zeg, ik, dus ik ben docent, dus dan zeg ik, ik ben docent en daarmee ben ik docent af. Dus op acht docent, ik zeg, ja, dat is een voel raar Ik zeg, maar dat zit ja nummer. zo zegt, je zegt, ik ben hier van de Sabbat en dan geldt de niet meer. Ik zeg, dus als ik docent ben, dan zeg ik, ben docent, dan ben ik geen docent meer. Nou, dat is acht zei, ja vind ik ook. Maar ik vind het al waagelijk. Ik kan dit lopen en ook volgende, sorry, maar hij past haar hoofd eruit, ja zo is het. Ik zeg zo, ik kan je niet meer volgen. Ik kan dit totaal, ik zeg alle lopen ijs weg. En als je dat zo moet zijn dochter uitleggen: Broeders, ik schrijf geen nieuw, maar een oud gebod, wat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oud gebod is het woord doorwaardig dat u van het begin af hebt gehoord. Het is niet anders, en dat zeggen de Joden ook. Aan wie is het woord toevertrouwd? Aan de Joden. Ja, maar waarom dan? Ja, omdat God het fout gemaakt heeft, zeggen ze dan. Echt waarom? Ja, dan het we dan ons moeten vertrouwen, Want wij zijn de trouwbuur gegaan. Ja, dat hebben we al gezien van. Dat we in de afgelopen twee dagen. Echt Volgens mij niet. Volgens mij hebben we nog veel erger geweest als die Joden. Maar waarom denk je dat God dat zo heeft voor de Joden? Omdat zij het trouw bewaard hebben hmm. op de dag van vandaag. Dankzij hun hebben wij kennis kunnen maken met het Oude Testament en ook met het Nieuwe Testament. Alles is gezegd door de Joden. Ik denk dat God een hele goede keuze heeft gemaakt. Echt, ik heb met een, met een, met een man gewerkt, die was Jood, de wist niet. Die man die stond, onbekend, dat hij een fenomenaal geheugen had. En dat bleek ook. Iedere keer als hij het even bezig hij was ingehuurd door ons bedrijf. Iedere keer gebeld. Dan ben je die, dan we... over hele wereld, die zou we bij Iedere gebeld. Dus zoals bij hem nu het werk, ik zeg: wat is dat aan de hand, man? Ik zit is gewoon vervelend, ik zeg: Ik constant om gebeld. Ja, hij zegt: heeft te maken van een levende ICT, hij had het heel zelfs geprogrammeerd. Hij zei, ik ben namelijk de enige die alles weet. Ik, zei, ik ben van het begin van mijn bedrijf gekomen. Hij zei, ik weet van alles. Hij zei, alles uit mijn hoofd. Hij zei, zo ben ik opgevoed. Ik zei, opgevoed, joh. Ik zeg, ook ben je opgevoed dan? Nou, hij zei, ik ben jood. Van jongens vrouw, zegt hij, ik moest over alles. Hij zei, ik moest heel de buik uit mijn hoofd liggen. Dat was toen de nacht. Maar, zegt hij, ook alle commentaren. Hij zegt, we mochten niets op schrijven, want dat was fout. Dan krijg je een, een aantekening. Hij zei we moest alles uit je hoofd hoofdleden. Dus als je wat wilde uh, tegenwerpen van de ene of andere rabbijn, dan moest je uit je hoofd, dat om, en dat commentaar, dat moest je weten. En zo waren ze bezig. Hij zei: van jongste van, is ik weet niet beter. Als deze opstaan, lezen opstaan. Hij zei: dat is gewoon een tweede grote geworden. Een nieuwe leven. Hij zei: dat heb ik op mijn werk ook. Hij zei: vandaar dat ik, ja, over heel de wereld is dat veel geleverd. En ze zegt: oh, dat vandaan mensen op. En dan krijg je ineens door, oh wacht even, vandaar dat God dat van de mensen heeft vergeten. Ik vond het zo logisch. Ja ja, ja, ja, genieten zijn echt... Uh... Het is wel een wisselwerk, man. Want... Het is een wisselwerk. Oh, ja, ja, dit is zo mooi, ja. ja het is het echt is een wisselwerk, ja. Ik zag er van de week zijn, een heel mooi persoon, ja, persoon denk, een mooi van. Ja. Van een joodse man, die is die ook behoorlijk wat uh, bedrijven hebben. Uh, heel erg gestudeerd, een aantal titels uh, voor zijn naam en die wordt aangesproken op iemand en hij kon dus tot geloof. En hij kreeg een gesprek met een christen en die had het ook een zonde en zei ik heb geen zonde. De nee, hij zei ik heb geen zonde, ik uh, weet alles netjes, ik ben geen moordenaar, en hij zei, ik ben geen ogen Zei ik hou alle wetjes netjes. En die man leest een stukje uit het Nieuwe Testament voor, dat kende hij niet, en hij zegt toen was dit stukje dat Yeshua zegt, van als jij een vrouw aangekeken hebt om haar te regeren, dan heb je in je hart dat overspeld gedaan. Hij zegt, het was net alsof iemand, ja, hij in een Hij zegt ik kon bijna geen adem houden, zo zeer deed dat. Hij zei, wie is dat geschreven, zijn? Wie is dat? Hoe kent hij mij? Hoe weet hij dat over mijn leven? Hij zei, nou dat heeft hij maar geschreven. zei, wie nou, dat kan er nog niet Dat kan er nog niet zijn. Hoe weet je dat over mij? dat zit in mijn hoofd. Dus die man had een buik dat is een Messias. Ik verwacht eigenlijk dat een Messias is. Hij zei, ik had ineens zonde. Ineens, op een of ander moment, had ik een groot probleem. Hij zei, ik ben Joost opgevoed en wat ik wist, is dat voor elke overtreding, daar moet een bloed vloeien om dat op te lossen. Dat is die kant. dat is ons Joods geloof. Hij zei, ik had een groot probleem, want er is geen tempel meer. Het kan niet meer, ik kan niet meer gered worden. Die mogelijkheid is over. Ik dacht dat ik dus precies in het spoor van God. Hij zei, het was gewoon geregeld. Ik ging precies, hij zei, ik deed alles dat. Maar het is nooit iemand tegen mijn gezicht, van wat in mijn hoofd afspeelt, dat hij dat ook weet. Ja, natuurlijk, hij zei, dat ik snap nu het wel terug Ik had een groot pijntje. Er was gewoon geen meer. Ik was reddeloos verloren. En die man vertelde me over de Dat je dus zijn leven gegeven heeft als hem offer. En hij heeft je zoeken goed. Hij valt gelovig. Het is geweldig, echt ja, waar. Het is geweldig. Ja. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn moeder gaat, die is in een tuin, dat kan ook niet, hè? En dan hebben ze druk, Hij mijn moeder niet. Hij mijn moeder niet. Oh, is jouw moeder niet? Nee, dat is mijn moeder niet. Dat is geen probleem. Dus ik loop nog steeds in het weg. want ik haat mijn moeder niet. want hij is mijn moeder niet. En let maar op op internet, het komt ontzettend vaak voor. Als jij zelf een bepaalde stukje schrijft over de Bijbel, en ook echt die forums waar je denkt dat je onder broeders en zussen bent, die wordt afgemaakt. Je wordt echt afgemaakt. En als je dan schrijft, maar hoog eens even. Dat staat toch in het woord. Jullie jullie zeggen dat jullie een kind zijn. En jullie haten mij. Want als jij dood doods wenst, dan haat je mij. Dan ben je dan in het luisternis. Nee, want we zeggen niet dat je geen broer bent, want tussen is het probleem opgelost. Maar goed, je zoon maakt dat ook wel mee. Het had over zijn naaste dan. Hè? Dus hier staat zijn moeder. Je zoon maakt het naar zijn naaste, dus hij maakt het iets groter. En dan zegt hij, ja, wie is daar daarnaast? Wie is daarnaast? En dan vertelt hij het verhaal. En dan zegt hij, wie was de naast? Dus ik durf het niet te zeggen dat het die was. was. Ja, somitaan, dat hoort Je hoort er niet bij. Toch moet zeggen, ja, die die moet daar. Het goede En dan zegt hij, ja, die, die, uit, hij, ja, ja, die man die kwam weg. Wie zijn het lief heeft, blijft het licht. En er is niets in hem dat anderen doet struilen. Dat was heel mooi, hè. Dus als je je broeder lief hebt, dan blijf je in het licht, maar er is ook niets in jou wat iemand anders laat dus Er zit ook niet een neiging in je even stikken te doen. maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. En dat kan ook niet. Want ja, wat is dan het volgende subject? Als jij begint met je broeder te haten, waar stop je dan? En dan zeg je, ja, zijn broeder niet meer. Nee, je zit echt op een glijdende weg. Je gaat steeds verder. En degene die je haat, dat goed wordt steeds zo, dat kan niet anders. Want je bent niet meer op de juiste weg. Je wordt verblind, omdat de duisternis je ogen verblind heeft. Ik schrijf voor lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Nou, dit is natuurlijk dus zo ontzettend mooi. Dat we daarachter mogen schuilen, Dat we echt, zeg maar, mogen herkennen, heer, wij kunnen niet zonder u vergeven. En we kunnen alleen maar tot jou weer komen omwille van zijn naam. En nergens andersom. Want ja, als je één wet schendt, dan hebben ze het allemaal geschonden. Staat. Ik schrijf de vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. En dat is mooi hè, als je dat over vaders kan schrijven, jongens, dat je kent hem toch? Vanaf het begin af aan, je weet toch wie dat is? Je kent God toch? En ook de, de ik schrijf een jonge man omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf de kinderen omdat u de vader kent. Hij pakt hij het, de hele gezin de pakt hij mee. Ik vind het wel jammer dat hij dus niet over de moeder schrijft, maar over de zusters. En ik denk dat je dan bij de vaders en ja, bij de jonge nee, mannen. Ik ze het noemen, ja. Nee, want die hoort er ook bij. Het is niet zo dat die apart staan omdat ze er niet bij horen. Nee, die horen er ook bij. Ik heb hem geschreven, vaders, en hij moet iedere keer weer herhalen. Hij zegt de twee en vaak ook drie keer, zegt hetzelfde. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, die er van het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. En als je het leest, dan zou je bijna gaan denken dat die jonge mannen, omdat ze sterk zijn, de boze hebben overwonnen. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Ze zijn sterk, omdat ze bij het woord van God blijven. En daarom werd het woord van God ook in hun. En zo hebben ze de boos overwonnen. En niet in eigen kracht. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Dat kan heel ver gaan. Toen wij in een gif met de gemeente nog zaten, dat was een van de oude dingen. Die vertelde dat verhaal. En die ging daar zo ver in. Dat vonden we heel bizar. Ik vind het nog steeds bizar trouwens. Hij had een zoontje van twee jaar. En die was gedronken in Doorswijdertje. Vreselijk. Dus op het een of ander moment ben je je zoontje kwijt. Hij zegt, en ik had er verdriet van. Hij zei, ik zat op een gegeven moment in de bus. te huilen, zegt hij, van, op oh, weg naar huis, want ja, mijn zoontje was er niet meer. Hij zei, en deze tekst die komt bij me binnen. Hij de wereld lief en ook niet wat in de wereld is. Want als je de wereld lief hebt, dan is de liefde van de vader niet in jou. Dus hij zei, ik moet echt verdriet, moet ik moet Nee, dat is dat dus je kind. Dan heb je toch verdriet? God zegt niet dat je geen verdriet mag hebben, dat zegt niet, en het is niet de wereld. Liefde is de wereld niet, dat is van een hele rare konkel. Maar nee, nee ik was niet over praten. Dus ze zei, ik, ik heb er nooit over gepraat nou, Hoe heb je dat gedaan met je vrouw, hoe heb je dat gedaan met je kinderen? Dat kan het niet. Ik heb een zoontje gehad, die is in de En die zei je nou dood, omdat jij een tekst verkeerd begrijpt? Het is zo raar dat ze ook niet begrijpen dat God al die verhalen in de Bijbel heeft gezet. omdat wij zullen weten, omdat wij we zullen herinneren. Waarom heeft u die feesten gegeven? In de feestdag is omdat we zullen herinneren dat we uit Egypte gehaald zijn. En dat geldt niet alleen voor de Joden, dat geldt ook voor ons. Wij zijn uit het gehaald uit Egypte. En dan moeten we elk jaar moeten we daar weer bij stilstaan. Elk jaar moeten we weer herkennen, hier, Wij hadden het niet gedaan. Wij zaten daar nog steeds. Als u niet dat ingegeven, dan weten we. Wij zaten nog steeds in Egypte en wij vonden het best. Maar God dank. Heeft u ingegeven in ons leven en heeft u ons eruit gesleurd. En we moesten door de zee heen. Ja? We moesten bijna verdrinken. naar het beloofde niet. En daar zijn we nog steeds nog over. Want altijd in de wereld is de begrip van het feest En die zegt echt het, hè, waar het over gaat. De begin van het feest, de begeerte van de ogen, de hoogte van het leven. Is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Dit is de wereld. Ja, het staat uitgelegd. Er staat niet bij. In het leven van je zoon. Is dit uit de vader. Natuurlijk wel, het leven is uit de vader. Hoe kunnen we het nou ook kennen? kennen en de wereld gaat voorbij met haar vergeten, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nou, dat is het eeuwig leven. Dus als wij. Voor hen, om de wil van God te blijven doen, dan blijven we tot in eeuwigheid. Nou, wat een geweldige fruit. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals je gehoord hebt dat de Antichrist aankomt, zijn er ook nu al veel Antichristen gekomen. Waaruit we weten dat het het laatste uur is. Nou, hier wordt wat om gelachen, jongens. Gesnekkelijk veel, pas Ha, ha, ha, ha, dat heeft hij. 2000 jaar terug gezegd joh. En nog steeds zijn die domme christenen, die zitten nog steeds te wachten. En hij zei toen al, het is het laatste uur. Je weet toch nou dat het er zo aankomt? En ze wachten al 2000 jaar. En er gebeurt helemaal niks. Dat was een hele kom in een van de grote kranten in Nederland. Waarin het hele geloof tot op de af afgebroken wordt. Ik heb van niemand gehoord dat er steken opgekomen is. Je moet het doen over een, een stukje uit de Koran. Je weet alleen niet meer zijn. Je zult een veilig moeten hebben, want anders wordt je onderlegt. Wat Christenen, dat mag je. Je mag zeggen wat je wil. Je mag ze helemaal belachelijk maken, je mag je ziel belachelijk maken, je mag God belachelijk maken, je mag alles volledig grond in boor en er is het eigenlijk niemand die optreedt en zegt, je moet luister, dit tast de naam van mijn vader. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als ze op ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Dat kan ook niet anders. En op een gegeven moment moet openbaar worden die erbij blijven. En dat is eigenlijk ook op een gegeven moment. Tijdens terug was er een hele discussie met een aantal Domenees en Jacobs. En ze kwamen er niet uit. Ze over de Messias. De laatste woord werd gesproken door bij Jacobs en ze hadden geen terugwoord meer. Waar Jacobs in de luisteren, als de Messias komt, hij zegt dan denk ik dat zijn de eerste gangers naar de synagoge en niet dan ik. Het was over. Ja. Voor Heel simpel. En de zaal is dan belangrijk dan. Ja, ja, ja, ja. Ja, moet je dan ook zeggen. Maar u hebt de zalving van de heilige en u weet alles. Ik heb hem niet geschreven omdat u de waarheid kent, maar omdat u die kent. Want anders had hij het niet geschreven. Als het naar ongelovigen was geweest, dan had die brief daar niet aangekomen. Nee, hij schrijft naar gelovigen omdat ze de waarheid kennen en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Dus wat hij schrijft is waarheid en hij stuurt het naar mensen die de waarheid kennen. Daar is dus een directe band tussen. In geen van beide. Zitweuk. En daarom is de brief ook nog steeds zoals die is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loopt dat Jezua de Messias is? En dat is de Antichrist, zegt hij, dus dat gaat nog een stapje verder: die de Vader en de Zoon loopt. Dus de leugenaar lopend dat Jezua de Messias is, de Antichrist loopt dat de Vader en de Zoon bestaan. Dus dat stukje wat geschreven stond. In de krant, dat was dus van de antichrist. Hij loonde de vader en hij lovende de zoon. En daarnaast heeft alle volgelingen die erop gevolgd zijn. Ieder die de zoon lovend, heeft ook de vader niet. Het kan niet zo zijn dat je zegt dat je de vader hebt en de zoon ontkent. En dat zie je eigenlijk heel duidelijk bij de Moslims. Tempelberg, daar staat een groot woord: God heeft geen zoon. En dat is een stelling die heel duidelijk is. Dan zie je hoe de tweedeling... Nou, maar daar naar iedereen dus gaat aan binnen. Die herkent ook dat de worst dat waar is. En die heeft dus ook de waarde niet. Dus die heeft dus ook God niet. Laat wat u van het begin gehoord hebt in u blijven. En van het begin, dat is gewoon naar de Torah. Blijft wat u van het begin gehoord hebt dan zult u ook in de zoon met de vader blijven. Want de vader heeft vanaf het begin van de zon getuigd. Alles wat voorzegd was, was voorzegd met het oog op hem. We zou natuurlijk allemaal wijzen naar hem. En dat is ook gebeurd. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Deze dingen hebben we beschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En dat is vreselijk veel te misleiden tot op de dag van de vader. Het niet, het zal niet stoppen, tot het daar terugkomt. En wat u betreft, de zalving die u van hen hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst, met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar, en is gebeuren, en komt tussendoor. En zoals u ze heeft ontwezen, zo moet u in hem blijven. De hele zin. Het gaat om de zalving. Die je ontvangen. Je blijft in je. En je hebt het niet nodig dat iemand je onderwijst over de Torah, want je kent de Torah. Hetzelfde is waar, maar is een leuk, want hij is gebaseerd op het woord van God. Ze zijn onderwezen. Zo moet je ook in hem blijven. Wat is in hem blijven? Dat is gewoon doen wat hij heeft opgedragen. Dat zegt de Ik noem je mijn vrienden. Als je doet wat de vrouwen uh, en zult zegt ook van, als je ziet dat je zegt, hè, op zorg dat je wel dat geeft zijn wens ja, aan. het is niet van nee, dat, wel eens. Want wij hebben de keuze gekregen om te ja. kiezen. Ja, dat ja, het, het ja. Ja. klopt. Ja. Ja. Ja. Het is echt voorwaardelijk. Het is niet losverkrijgbaar. Het is echt het is een voorwaarde om te kunnen krijgen. En nu, lieve kinderen, blijf in Hem opdat wij geen geeft hebben. Wanneer hij geopenbaard zal worden, dat zal geweldig zijn. Ik nee, kijk er met verlangen uit dat je Shua terugkomt. Ja, ik hoop het echt mee te maken. Ik zou het zo geweldig vinden om dus daar te staan. Maar hij zal eerst zichzelf aan zijn broeders openbaar grote krijgen en zal eerst naar het volk van Israël gaan. Net zoals Jozef iedereen wegstuurt en ze eigenlijk eerst openbaar aan zijn broeders, zal het ook in dat geval zijn en zal iedereen wegsturen, en alleen in zijn eigen volk. En daarna pas verder gaan. En niet door hem beschaamd maken worden bij zijn komst. Nou, dit gaat gebeuren. Ja. Dus er zullen zoveel mensen beschaamd staan. Van hoe hebben we kunnen denken dat het een andere dag zou zijn? Marcus had hem nog voor ons over. Waar staan die mensen een bepaalde dingen? En ze geloven maar niet. Ze lachen maar uit. Ze zeggen: Marcus, als je zielig terugkomt. Hij zal zeggen tegen hun, heb je het niet gehoord dat Marcus te zeggen? Ja, Marcus. Ja, Marcus. Ja, maar hij zal jou nou noemen, jongen. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je eruit ziet. Als jij zijn een woord zegt, hij zal je noemen. En dan zeg je maar, Marcus, hebben gezegd tegen jou. Marcus, heb ik gestuurd om jou te waarschuwen. Je hebt zijn woorden in de wind geslagen. Je dacht, Marcus, dat maakt dat maar uit. Ja, dat maakt vreselijk veel uit, van hij heeft de woorden van de Allerhoogste gesproken tegen jou. Ja, en ja, dat is het grote verschil, Markers. Als je zijn woord spreekt, maakt niet uit tegen wie jongen. Al is het tegen President terug, maakt niet uit. Maar hij zal erop gewezen worden. Hij zal van hem afgeëist worden. Heb je die graag gedaan, Marcus? Nee, dat vond ik hem niet nodig. Dat was van Markus. Ja, nou. Ik had hem gestuurd. Ik heb hem gestuurd. En dat geldt voor jullie allemaal. Ja. Wij moeten spreken in zijn naam. En hij zal erop terugkomen op zijn dag. Dan hoeven wij niet te doen. Wij moeten mensen die ter verantwoording roepen, dat moet Hij. Wij moeten je liever waarschuwen. We zeggen, dit staat geschreven, dit heeft je opgedragen en dat moeten we gewoon doen. Doe dat niet, dan kom ik je waarschuwen. Ja, dat wil ik niet, Ja, jammer dan? Maar dat is mijn opdracht. Dus ik laat het niet mond maken. Ik zeg het gewoon. En het wordt van je afgehuizen, jammer. Wat voor jou. Maar het is niet anders. Je kunt je eigen verkeren. Je kunt je een ander leven gaan leiden. Zoals hij geschreven heeft van het begin van de, van de Bijbel, toen hij zijn wetten gaf, in het allereerste begin bij de schepping, waren er geen Joden, Er waren geen Nederlanders, er was alleen adem en eva. En hoe weet ik dat hij een wet gegeven heeft? Het bestaat niet dat hij Karin straft voor het doden van Abel, als er geen wet was. Zegt Paulus, ik had niet op de geweten. Wat begeren was, als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Ik had niet geweten dat het doden was, als de wet niet had gezegd, gij zult niet doden. Zo simpel is het. Dus de wet was er vanaf het allereerste begin. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Dat kan niet anders zijn, net als met de boom, want als je zegt bestaat niet dan van een slechte boom? ...goede vruchten komt en dat er van de goede broek slecht voor ons komt. Het bestaan niet. Dat moet niet zo. Zie hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft. Nou, dit is zelf wonderlijk. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Wat ben je dan? Ja, ik een kind van God. Dat is geloof. Maar het is goed weten. En hoe weet ik dat? Omdat ik dat zelf tegen mij gezegd heeft. Maar gezegd wordt bij. En ja, dat kun je niet uitleggen. En dan kun je, het enige wat ze kunnen zien, ja, kun je zien dat ik altijd, ja, ja, dat doet alles, anders, ja, ja, ik doe alles, ja, heel veel dingen anders, ja, daar stap ik niets van, nee, maar dat komt het. Maar wij leven in een ander koninkrijk. En dat doe je heel veel andere dingen niet. En daarom nou, kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. En dat merk je aan heel veel dingen, we zeggen, raar man. Dat is echt raar, ik loop bijna altijd zo, ik mag niet op mijn werk was Maar als ik thuis ben en de rest van de week heb ik altijd die dingen aan. dan wordt je heel veel aansproken, hoef je ze de muziek zo kijken. Het gekke is, als ze het aandrukken om praten, en dat is wel echt leuk, ik geef ze geen antwoord. Ze zeggen, ja, wat zijn er nou dingen voor? Wat zijn er nog En ik geef ze een antwoord ik zeg, oh, net als je zoiets dat ik vraag terug te stellen, ik zeg, wat moet je aan het dan? Wat doe je aan Denk ik? Wat doe jij aan het denken? je? Die doosjes, denken. Oh, wat ze zeggen. Heeft het iets met de Bijbel te maken? Zie je ja, ja, oh, ja, dat heb ik weg. Oh, ja, dat rood daadje. Ja, dat staat in de Bijbel. Er staat iets in de Bijbel of zo, van een rood daadje aan je kweer of zo. En dan denk je, oh god, is dat Ja, nou zet zo helemaal goed? Geweldig. Zie je, dat werkt. Dat werkt. werkt. Zie je ja, dat is in de Bijbel. Als je dit draagt, dan zul je dus meer gedachten aan God en in mond worden. Ik zeg dat ik het wel bewezen, dat vind ik geweldig. Nou, dat is dan nou echt Kijk, Ja, nou, ik vind het wel, ik vind het best wel nu zijn we kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Want dat is raar, hè? Hij zegt dus, wij zijn kinderen van God. Maar het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Gelukkig. Legt dat een beetje uit, maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, dus als de Messias terug zal komen, wij hem gelijk zullen zijn en daarom zegt hij, ik weet niet precies wat wij zullen zijn, want ik weet ook niet precies wat Yeshua nu is. Ik heb het wel gezien, hij is erbij geweest, maar hij kan er niet in bij dat Yeshua dus gewoon door de muren heen loopt, die zijn er niet voor Yeshua. Dat hij zo langs verschijnt en zo ver weg is, maar hij kan wel eten. En hoe zit het dan? Dat zit je daar wel Hoe zit het dan verder? Heeft hij dan ook een spijsvertering? Moet hij dan ook naar de wc? Hoe dat? Zit er? Nou, ja, goed, een soort van Als kind zal je daarover denken van, hebben ze in de hele ook een wc of zo? Ja, dat moet Het blijven, weet je wel. Waarom? Want we zullen hem zien zoals hij is. En dat zal geweldig zijn. Ik denk ook dat er heel veel dingen zullen opgelost worden. Maar, en daar kijken we echt naar uit, dat je met met Paulus kan praten, en Paulus, waarom heb je dat geschreven om die vrouwen? Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat geschreven om dat, dat je niet moet trouwen? Wat gewoon God tegen Gods bed inging, want God zei, en vervulde aarde en jij zegt van je kan beter niet trouwen. Dus als dat gedaan hadden, was de generatie na jou was uitgestorven geweest. Hoe kun je dat nou zeggen? En ik denk echt ook dat als je hoort dat de impact dat heeft gehad in de kerken, en de praat niet alleen over de Roose kerken, ook in alle andere kerken, het wereldwijd dat hij de haren uit zijn baard trekt, van het volk erbij. En hij zegt het ook, want er staat erbij, dat is mijn gevoelen, zegt Dus hij zegt niet van, dit is God, dit is mijn gevoel. En het is zo fout gegaan, verschrikkelijk, op een afschuwelijke manier. Ja, daar zijn geen woorden voor. En heeft hij het zo bedoeld? Ik denk dat hij geantwoord heeft op een bepaalde vraag. Je weet niet wat de vraag is. Je weet ook niet precies wat de context is van hem. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze het wel weten, dat is niet zo. En je kunt heel veel keer terughalen, maar niet alles. Je weet het, de intentie van Paulus, je weet niet precies wat hij op geantwoord heeft. Ik denk dat hij het heel anders bedoeld heeft dan wat hij geschreven heeft. Maar het is volledig misgaan. En iedereen die deze hoop op hem heeft, je moet reinig zegt, zoals hij reinig is. En dat wil je, van je houdt van hem. Als hij zegt: Je bent mijn zoon. Ja, dan wil je toch bij hem zijn, dan wil je toch net zo zijn. Als hij dat leed toch echt op de lucht vlammen, dan wil je toch niet zondigen, want zijn werk in je hart geschreven. Dus jou, ja, ik ben een veranderd mens. En dat meen ik serieus. Ik ben niet meer zoals ik was. Ik was een verschrikkelijk vergunning. Als ik het kijk, terugkijk, denk ik: Wow, dat is schrikkelijk! Eigenlijk gewoon niet te vinden. Iedereen die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En dat is gewoon zo, want het hoort bij elkaar. Je kunt geen wetteloosheid doen zonder zonde te doen. Dat bestaat niet. Je kunt ook geen zonde doen zonder wetteloosheid. Dat bestaat ook niet. Dat heeft allemaal, dat, is van, dat zijn twee kanten van één munt. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet. Hij verklaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is het in hem niet. God zei het niet, want anders was er gewoon in offer geweest. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien. Nou, dat is dus een tegenspraak met wat Ron vanmorgen zei. Daarom zei ik het even een beetje uit mijn prikant afpakken. Maar, dit dus zegt hij: Ieder die in hem blijft, zonder niet, want dat kan ook niet. Je kunt niet zorgen als je in hem blijft. Nou, dat was hele grote talen. Zijn in het verschillen. Ik ben een andere schepping. Ik hoor nu niet meer op deze wereld. Ik ga niet zeggen dat ik perfect leef? Nee. Ik heb geen behoefte meer om te zorgen. Die behoefte is weg. Maar ja, hier staat het wel. Hè? Iedereen die zorgt heeft het niet gezien. En heeft het niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden, tot jij eens. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Zoals hij rechtvaardig is, en dat wil je toch graag. Je wilt toch graag met hem en je wilt wandelen met hem. Wie de zon doet, is uit de duivel. Dat is gewoon verschillend. De Diabolus staat echt. Want de duivel, en dan verwijst hij ook naar de Satan uit het Oude Testament, want in het Oude Testament zat Satan. In het Nieuw Testament van de Duivel, dus dat is 1 1, zonder vanaf het begin. En dat denken wij ook. Ja, dat denk ik ook. Vanaf het begin heb je gezond, totdat je op een gegeven moment een andere bescherming wordt. Hiertoe is de Zoon van God geboren, omdat hij de werken van de Duivel verbreken zou. Ieder die aan God geboren is, doet de zonde niet. Want de Silla blijft in hem en dat kan niet anders en hij kan niet zonder. Dat vind ik heel raar. En dat, nogmaals, ik ben perfect. Als je niet denkt, nou ik doe helemaal geen Nee, ik ben perfect. En je hebt heus al moeten met bepaalde dingen, alleen de behoefte om het te doen, die is weg. En dat is gewoon heel, ik kan het ook niet zo uitleggen van. Voer dan ben je dat gewoon. Dat nou, ook altijd met je. Ja, dat Doe je aan niet meer, want je weet dat hij meekijkt. En je, en je houdt, je houdt van hem me mee, je wilt van, je wil het gewoon niet meer. Je hebt een totaal ander leven, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God, en de kinderen van de duivel te herkennen, uit de onderscheiden dus Dat is het onderscheid tussen de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Even meer als hij de zijn broeder niet liefde. Want dit is de boodschap die van het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Wij moeten. En Paulus zegt, je moet eigenlijk de liefde aantrekken als een jas. Ja. En net als dat je een winterjas aan moet, zo doet je de liefde aan. Liefde is een werkwoord. Liefde is niet een gevoel. een gevoel is zo weg. Maar liefde is echt een werkwoord. Je doet het. De beslissing in de leven. Niet zoals Kain, zegt hij, hij was aan de boze en stond zijn broer dood. En waar vroeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer ervaren. Hij zag de onderscheid en hij werd je boes en hij was boos en staat zijn broer dood. Verwondig aan u broers als de wereld u haat. Wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de moeder liefhebben. Is een broeder niet liefhebben, blijft hij de dood. En hij blijft het herhalen, want het zijn gewoon hele belangrijke lessen. Iedere die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijft in zich heeft. Je moet het verkeren, je moet tot geloof komen, geloof. je moet veranderen. En je moet een andere neiging krijgen in je leven, want anders gaat het niet. Hier aan leren wij als liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de moeders zijn leven geven. Dat is een hele grote opdracht. Wie dan de goede van de wereld heeft en zijn moeder gebrek ziet leiden, maar zijn hart voor hem toestaat, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Je moet altijd denken, ik zag een keer een, een cartoon van zo'n hele grote figuur en er komt zo'n arme man, die komt naar de deur strompelen, die belt aan, en dan komt er met zo'n belgedane, de rekte vek, de deur open. En die man, die man, die vraagt aan hem, meneer, heeft u een boterham Oh, is het die rechter man? Ik wil veel van mijn eigen zorgen maken hoor, maar staat voor in de rekte. Oh, oh. Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Laat de 5 vers 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. Je zult de naaste lief hebben als jezelf. Adem.